Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De Griekse premier Tsipras heeft de Griekse centrale bank opgedragen... de Griekse banken morgen dicht te houden. Dat zei hij in een televisietoespraak. Hoe lang de Griekse banken dicht blijven, liet hij in het midden. Maar volgens verschillende Griekse media gaan de banken in ieder geval niet open... tot na het aangekondigde referendum op zondag. Dat betekent dat de banken de komende week dicht zullen blijven. Ook de Griekse aandelenbeurzen gaan niet open. Tsipras zei in de toespraak dat het Griekse spaargeld veilig is... en dat de pensioenen en salarissen zullen worden uitbetaald. Hij riep de Grieken op kalm te blijven. En hij citeerde Roosevelt. Het enige wat we te vrezen hebben is vrees. Tsipras noemt het onbegrijpelijk dat Europa geen verlenging van het steunprogramma heeft geaccepteerd. Hij zegt dat verzoek wel gedaan te hebben, maar geen antwoord te hebben ontvangen. Premier Mark Rutte heeft morgen overleg met de meest betrokken ministers over de situatie rond Griekenland. Dat meldt de Rijkstvoorlichtingsdienst. Ook president Klaas Knot van de Nederlandse Bank zal bij dat overleg aanwezig zijn. In het Rijksmuseum staat sinds vanavond een bijzonder beeld van kunstenaar Adriaan de Vries. Het kunstwerk werd in december gekocht op een veiling in New York voor 25 miljoen euro. Met de aanschaf ging voor het Rijksmuseum een langgekoesterde droom in vervulling. Het beeld werd vijf jaar geleden bij toeval ontdekt in Oostenrijk. Adriaan de Vries, in de 16e eeuw geboren, wordt gezien als de Michelangelo van de Nederlandse beeldhouwkunst. Hij is in het buitenland bekender dan hier. En de Vries heeft daarom de bijnaam de Buitenlandse Nederlander gekregen. Het weer nog, eerst veel bewolking met af en toe regen. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst wolkenvelden, maar vanuit het westen steeds meer zon. En het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Show.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1091 hier op CIVM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen. We gaan luisteren twee uur lang naar nieuwheidsmuziek. En de eerste uh, cd is weer een nieuwe cd. Een Better Place van Michael Stribling. En verder informatie vind je natuurlijk op de website van Peaceful Radio. Peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Thank <laughs> you. Perir, ik hoor niet de laatste kaya. Zeven perir, ik de chaya na matamu, jaya na matamu Saboma, ayakuluma matamu And I saw.